Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, uh, leuk dat u luistert. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Ik zit hier op dit moment in Café Libertaria met uh, Jurien Koopmans. Ja, goedenavond, Johan. Uh, er komen nog meer mensen aan hoor. Uh, misschien komt uh, Ronald Bijl uh, zometeen ook eventjes uh, wat zeggen. En ja, we hebben natuurlijk de column van Henk, die gaat over de toekomst. Dat is een vervolgcolumn uh, uh, waar hij het vorige week over had, uh, Armageddon en Pakjesavond. En we hebben heel even nog uh, Wim Hermans, die hadden we al eerder een keer in de uitzending over wapenbezit. En ja, we hebben, we hebben nu even een serietje over uh, het leed van de automobilist. En daar wilde hij ook even zijn ei over kwijt. En hij wil het gaan hebben over winterbanden. Ja. Uh, we hadden ook uh, Kim Winkelaar op het programma staan. Maar die komt waarschijnlijk uh, dan volgende week weer. Of anders de week daarna, daarop. En ik heb alvast een leuke uh, aankondiging. Als het goed is, hebben we volgende week uh, Frank Karsten te gast. Ja. Nou goed, mijn naam is Johan Jongpier. En uh, goed, ja, we beginnen altijd met de goud, zilver en de bitcoins. Laten we gewoon beginnen met, uh, ja, met de bitcoins. Want uh, goed nieuws jongens, die stijgen als een tierenlieren. Vorige week stonden ze nog op uh, 350 eurotjes en nu 404 euro. Ja, dat is 50 euro in een week. Ik weet niet of het goud ook zo gescoord heeft? Nee, dat valt eigenlijk uh, dan zeker ten opzichte van de, van de bitcoin erg tegen. Goud zit onder de 1100 op 1074, mm -hmm. dus ja, er is wel iets bijzonders met de bitcoin aan de hand. Ja, ik, ja, ik zie dat toch wel als een doorbraak, dus een succes uh, voor ook, ja, uit, uiteraard is ook de bitcoin via het geld, maar niet meer van de centrale banken. Ja. Dus het, het, het toont volgens mij wel het ongelijk van de centrale banken aan. Ja, ja. Wat overigens heel slecht draait is de olie. Die zit op 35,36. Nou, nee, Daar hoor je niemand over klagen, Jurian. Nee, dat is waar. Dat is waar aan de andere kant. Uh, alle prijzen komen tot stand op vraag en aanbod. En ja, de politiek uh, uh, later in deze uitzending daarover natuurlijk ook meer... Die laat geen mogelijkheid aan ze voorbij gaan zonder te zeggen dat het heel goed gaat met, uh, met de economie. Als er zo weinig vraag naar olie is, twijfel ik er wel een beetje aan of dat uh, ook werkelijkheid is. En waar zitten ze dan nog over te zeiken bij de klimaatop? Ja. Zilver? Uh, zilver is een beetje buiten belangstelling. Die is van de voorpagina van... Uh, Um, toch gerenommeerde site als investing.com uh, ver, uh, verwijderd. Mm, voorlopig geen zilverkoers meer. Nee, nee. Ik denk als het van die voorpagina ja, het, het gaat ook heel slecht met uh, zilver. Uh, dus ja, misschien een goed inkoopmoment. Het is wel erg uh, erg volatiel, dus ik zal niet in zilver futures gaan zetten, maar het zit nu onder de 14 dollar op 13.920. Hoe doen andere Munt het eigenlijk? Want ik bedoel, de, de, de euro, daar dat wordt als een gek bijgeprint. Dat zou misschien ook kunnen verklaren waarom de bitcoin zo hoog staat, maar... Ja, er, worden ook, er worden ook dollars bijgeprint. geprint. Ik, ik, ik denk dat de opkomst van de bitcoin gewoon, um, gewoon te maken heeft met het wantrouwen in alle centrale banken. Mm -hmm. En ja, op de een of andere manier durft men ook niet in het goud uh, te stappen. Ik, ik denk nog steeds, ja, het beste kun je een hard onderpand hebben. Dus huizen of goud of uh, bedrijven. En niet onderpand wat niks waars, waard is. Zoals uh, het centrale bankengeld of de bits van bitcoin. Je hebt niet een betaalmiddel met een harde asset als zonder pand. Dus het is, een, het, het is net zoals het andere fiat geld. Het is gewoon een rouwmiddel uh, ja, ja. waarvan je mag hopen dat je, nou ja, dat je de waarde eruit uh, krijgt. Hè? Ja, ja. Als, als, als, als niemand vertrouwen heeft in een munt, dan is de munt niks waard. Ja. De Zwitserse frank, die wordt nou gedekt door goud. Hoe, hoe doet die het? Uh? Ik zal even kijken, ja, als je het met de euro uh, versus de Zwitserse frank uh, kijkt. Nou ja, er is een hele grote bult geweest en nu, uh, nu zakt die weer wat in. Mm -hmm. eh, dus uh, ja, wat, wat, moet ik, wat moet ik zeggen? Eh, ik... Maar goed, de goud staat ook laag, dus dat, daar zou het ook door kunnen komen. Mm -hmm. <laughs> ja. ja. Zullen we anders gewoon even kijken naar de marihuana-index? Ja, dat lijkt me beter. Ja, die is ook gedaald. Hey, misschien is die ook gekoppeld aan goud, ik weet niet. Dat zal wel niet. Marijuana-index staat op 229. Mm -hmm. Dus die is ja, flink gedaald de laatste tijd. Dus laten we zo zeggen, dat is een leuk instapmomentje. Ja, dus de Nederlandse staatsschuld die daalt ook continu. Die staat op 476.44. Uh, daarna gaan de cijfertjes heel snel, dus laten we zeggen 476,5 miljard in het rood. Oké. Okay. Ja, dan gaan we naar de nieuwsberichten. Zometeen heb jij even wat uh, ja, dieptesjournalistiek gedaan. Je hebt even, even uh, verdiept in de, ja, wat er allemaal gaande was in het nieuws, terwijl iedereen zich druk maakte over de vluchtelingen. Dat komt zo meteen allemaal. Ja. Ja, laten we eerst even met het goede nieuws beginnen. Ja, of het goed nieuws is, dat uh, moet maar even blijken. Maar uh, Venezuela en Argentinië hebben eindelijk gedag gezegd tegen het socialisme. Ja. Ja. Ja, ja uh, beter toch? Ik bedoel, slechter als Chavez en uh, Maduro, uh, dat komt toch niet? Nee, nee, dat niet. We uh, moeten nu wel afwachten hè, ja. of er daadwerkelijk iets uh, gebeurt. Want ja. Ja. Ja, laten we eerlijk zijn, we hebben hier in Nederland ook een tussen aanhalingstekens uh, liberale premier. Mm -hmm. Dat zou ook geen socialist moeten zijn. Maar ik moet zeggen dat het met Rutte in de regering... ...dat het nog niet echt veel liberaler is uh, geworden. Nee, maar daar is zometeen meer over, hè? Ja, ja. Nee, maar inderdaad ook voor buitenlandse politiek. Uh, je weet niet precies uh, wat, wat, wat, wat de spelers uh, daadwerkelijk gaan doen. Dus ja, het is nu een kwestie van, uh, van, van waarmaken en zorgen dat... Uh, ja, dat, dat, dat Zuid-Amerika libertarischer wordt. Nou, ik denk uh, Europa en Noord-Amerika zijn zwakker dan ooit in economisch opzicht. Dus um, ja, ze kunnen ze nu uh, makkelijk voorbij vliegen. Ja, goed. Uh, onze Zuid-Amerika-correspondent kon er uh, om technische redenen niet bij, niet bij zijn. Maar hij heeft wel even wat een, uh, een geschreven bericht uh, achtergelaten... Mm -hmm. uh, ja, dan zegt hij in feite ook al van ja, het is even afwachten wat het te, te, te bieden heeft, maar hij heeft zelf ook niet zoveel vertrouwen in politici. Mm -hmm. uh, Mart van der Leer heb ik het over. Ja. Die, uh, die heeft het allemaal geschreven, onze Zuid-Amerika-correspondent. Ja, goed, misschien dat we hem in de toekomst even erbij kunnen krijgen om uh, dat hij er meer ja. over kan vertellen. Maar goed, ja, hij zegt inderdaad ook al van ja, met Amerika gaat het ook al zo slecht, ja. En dan, dan ben je ook nog eens de, de oppositie van Maduro. Oh, ja, <laughs> dan is het wel duidelijk, hè? Ja, ja. Of, of hetzelfde over Argentinië natuurlijk. Ja, we hebben vorige week van uh, Jennas gehoord... dat uh, de beste man in die in uh, Argentinië gekozen is... dat hij uh, Iron Rand in zijn boekenkast heeft staan... en daar zeer uh, ja, geïnspireerd door uh, meent te zijn. Dus dat moet nog even blijken. Ik moet wel zeggen dat die man de meest swingende... ...balkoncernen ooit had. Oké. Okay. Ja, ja, ja, toen hij gekozen werd, ik, ja, dat was prachtig. Maar als je een beetje van mooie Spaanse muziek houdt, ja, dan... ...dat, dat swingde. Ja. Ja, ja. Nou, klinkt goed. Ja. ja. Dus daar zou uh, Maxima een traantje bij wegpinken. Nou ja, Maxima is ook wat een meisje, hè. Toen zei... Uh, ik, ik weet nog dat zij recent uh, in Bangladesh is geweest. Mm -hmm. Nou ja, je weet, hè. Dat was net de week waarop uh, twee... Uh, uh, laat ik zo zeggen, wat uh, extremistische oppositiepartijen daar van de leiders werden opgehangen. Mm. En dat was ook de week waarin, uh, waarin Facebook tijdelijk werd uh, verboden. Uh, uh, uh. Dus ja, groente meisjes en resultaten. Ja, ja. En de film weer weg en uh, Facebook gaat er weer open. Oké. Okay. <laughs> Het kon een toevallige samenloop van omstandigheden zijn... Dat kan. Het. Ja, uh, het zal geen complot zijn. Het is uh, geen complottheorie. Dat is ook absoluut iets niet wat ik uh, wil beweren. Nee, nee, nee. Maar laat, laten, we wel, laten we wel eerlijk zijn dat ook uh, ons schoen meisje, dat het niet altijd een uh, ja, niet, niet, niet, niet uit een hele brave familie komt. <laughs> nee, nee. Dus ja... Het, uh... Ja, maar laten we even kijken hoe vrij is Nederland eigenlijk. Want dan hebben we het over verre vreemde landen waar mensen worden opgehangen. Maar laten we eens even kijken naar Nederland. Hoe vrij is Nederland eigenlijk? Uh, want bij de, toen de nazi's hier nog aan, aan, het, uh, aan het bewind waren... ...toen zeiden ze nog netjes Ausweis bieten. Mm -hmm. zeiden ze nog netjes alsjeblieft bij. Maar hier in Nederland... Uh, ...laat ik even het bericht even noemen. Um, meer boetes uitgedeeld voor het niet tonen van identiteitsbewijs. Ja, het is uh, flink raak. Ja. ja, dit heeft heel erg met persoonlijke vrijheid te maken. Ja, Dat ja. je gewoon... Loop je altijd met een, uh, een identiteitsbewijs rond, Johan? Ja, ik, heb me natuurlijk, ik, moet, ik moet wel eens bij bedrijven zijn waar ze dan om vragen, weet je wel. Mm -hmm. Dus ik heb hem altijd wel gewoon in mijn zak zitten. Ja. Dus uh, ja... Maar ze vragen het nooit aan mij, die, die politieagenten. Ik heb wel serieus aan één agent gevraagd. Hè, van hoe zit dat? Waarom wordt er aan mij nooit gevraagd? Hij zei, ja, maar je hebt ook geen kleurtjes, zei hij. Ja, die was er heel eerlijk over. Mm -hmm. eh, omdat ik te blank ben. Maar goed, dat was de mening van één agent. hoor. Dat is natuurlijk niet representatief voor het hele politiekorps. Misschien dat alle anderen er anders over denken, maar... Goed, ja. Misschien als je je nieuwe vrijheid radio tanktop met al dat geel aantrekt. <laughs> ja, ja, ja, ja. Dat zie je dan eens een keertje? Vragen, ja. Nee, ik weet het niet. Goed, nee, maar even kijken hoor. In 2012 uh, is, waren het nog maar 18, ja, bijna 19.000 uh, boetes uitgedeeld. Mm -hmm. En nu is het uh, fors omhoog gegaan. Uh, het gaat al om meer dan 20.000 uh, mensen die op de bond zijn geslingerd. omdat ze geen geldig, uh, geldige oudswijs bij zich hadden. Ja, en ik, ik, vind, ik vind het toch wel, wel apart. Want om een boete uit te kunnen schrijven. moet je natuurlijk toch wel een identiteitsbewijs hebben. Mm -hmm. Want ja, aan wie moet je de boete uitschrijven? Ja. Nou, Ik heb iemand die had daarop gereageerd. toevallig. Ik heb het op mijn Facebook gegooid. Toen kreeg ik een reactie van. ja. Ze gijzelen jou. Hè? De, de politie uh, houdt jou net zo lang vast tot, uh, ja, tot er iemand op komt draven die je kunnen, kan zeggen wie jij bent. Mm -hmm. Iemand anders zei dat het bericht uh, iets te ongenuanceerd was. Uh, want ze moeten wel om zeg maar, ergens boetes te kunnen gaan uitschrijven. Of uh, een rassia te gaan doen, dat zo ze het noemen. Uh, moeten ze eerst daar uh, toestemming vragen bij de burgemeester. Mm -hmm. Ze gaan niet zomaar uh, lukraak uh, mensen om een ausweis uh, vragen. Ja, zeker. Ja, er, komt, er zijn ook situaties van stel je zit in een trein en je hebt uh, geen uh, kaartje bij of je bent niet ingecheckt zoals het tegenwoordig heet. Mm -hmm. In ieder geval de conducteur die moet dan een, uh, een, boete, of een uitstel van betaling schrijven en stel dan heb je geen legitimatie bij. Ja, dan komt de politie bij. Ja, en dan ontstaat er ook een situatie weet je wel. Ja. ja nee, op zich wel lachen natuurlijk. Ja. Nou ja, niet als het jou overkomt hè. Dan niet, nee, nee ja, het is, het is toch raar. Ik bedoel, die regel is ooit aangenomen vanwege terroristische dreiging. Mm -hmm. Kan ik me nog herinneren, weet je wel. Tijd van Balkenende. Ja. In 2005 is dat ooit ingevoerd. En het had ermee te maken van... Ah, maar terroristen moeten zich kunnen identificeren. Mm -hmm. een Beetje een gek idee. Ik bedoel, alsof een inbreker ook altijd een, uh, <laughs> een identiteitsbewijs bij zich heeft. Heeft hij biv bivakmuts over zijn hoofd. Maar wel zijn identiteitsbewijs bij zich, weet je wel. <laughs> maar goed, uh, uiteindelijk is het allemaal uh, ja, een reden om mensen op de bond te slingeren, een melkkoe eigenlijk, hè? Ja, daar komt het op neer. Overal moet uh, een verdienmodel van worden gemaakt. Ja. Ah, en ja, een verdienmodel is misschien een uh, te, te mooi woord hiervoor. Overal wil het kabinet van stelen. Ja. ja. Vraag me dan af. Misschien moet ik een keertje uitrekenen of het überhaupt winstgevend is, hè? Want geloof ik ja, dat een, um, een, een boete is onder een bepaald bedrag, is het verliesgevend, hè? Mm -hmm. Ik geloof dat 40 euro is als je minderjarig bent. Als je geen identiteitsbewijs bij je hebt. Daarboven weet ik niet uit mijn hoofd. Nou ja, het hangt natuurlijk ook vanaf hoe je het doet. Hè? Als je. In één keer tien boetes in één keer kunt uitschrijven. Dan is dat productiever. Wat voor soort mensen hebben uh, nooit een identite identiteitsbewijs bij zich? Nou, ik denk dat sowieso iedereen die met de auto gaat... Uh, meestal een rijbewijs bij zich heeft. Ja, die zullen het niet zijn? Dus het zullen vooral mensen die te voet komen. Nou, als je veel wilt verdienen... dan moet je dus veel mensen moet je, moet, moet je even kunnen aanhouden. Dus dat zal vooral rond... Uh, nou, wat, wat, wat, wat is leuk om even te gaan fouilleren? Naar met, Rotterdam Zuid. Nou, of uh, GIDA demonstraties dat is ook wel leuk. Uh, yeah. Allemaal van die mensen met die spandoeken van, uh, nou, minder, uh, <laughs> minder, minder. En uh, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat is in ieder geval iets waar uh, grote groepen uh, mensen te voet bij elkaar uh, komt. Uh. Rond voetbalwedstrijden, dat is ook uh, typisch iets waar, uh, nou, waar, waar, waar, waar het volgens mij wel lucratief is om, uh, om, om, om met boetes te gaan, uh, te gaan strooien. Ik heb zelf wel eens een keer meegemaakt, dat ik toen nog in Rotterdam woonde, dat er dan van die rassia's waren in Rotterdam-Zuid. Uh, vooral in gebieden waar veel gekleurde mensen wonen. Dat dan in één keer de politie daar uh, ja, spontaan uh, fouillerenacties hield en uh, mensen op de bond slingen omdat ze geen geldig papier hadden. Mm -hmm. ja. ja, de vergelijkingen moet we toch moeten maken met, met, met de oorlog en nu. Die vergelijkingen worden steeds meer eigenlijk, hè? de overeenkomsten bedoel ik. Mm -hmm. ja. Ik bedoel, we hadden het in, in de Duitsers kwamen al met de, de krankenkassen, hè, de verplichte ziekenfonds. Mm -hmm. waar, daarvoor kenden we een vrijwillig ziekenfonds waar je niet verplicht lid van hoefde te zijn. Nu ja. is het zo van, je moet verplicht lid zijn van de zorgverzekering. Uh, nou ja, het is een beetje het corporatistische stelsel, hè, mm -hmm. omdat je, je hebt zo weinig uh, spelers in die, uh, in, in die markt. Mm -hmm. Zorgverzekeraars, uh, je hebt er maar vier geloof ik hè. Mm -hmm. Wat Jasper de grootlaatste is dus op, uh, hoe heet dat, uh, die weblog ook alweer? De Nachtwakers? Ja, ja nou daar kun, je, daar kun je er meer over lezen. Mm -hmm. Maar hij heeft gelijk, ik heb het nog uitgezocht. Uh, inderdaad, is dan, uh, op de zorgtaak van Unifa is uh, gefuseerd. En, nou, het, het, het, het, het zijn inderdaad maar een heel, heel, heel paar spelers uh, die mm -hmm. je hebt. Maar je moet wel verplicht bij een zorgverzekeraar zitten. Dus als je langer dan een half jaar geen zorgpremie betaalt, ja, dan ben je gewoon de sjaak. Ja, ja. Nou, het, het, het, het, het meest gekke vind ik nog. En dan, ja, dat, dat is misschien een beetje een, een, een ander standpunt dan sommige uh, wat meer nationalistische libertariërs. Ik vind het heel raar dat, dat in Nederland zo weinig buitenlandse zorgverzekeraars actief zijn. Hè? Mm -hmm. Want dat is, dat, daar komt natuurlijk de echte concurrentie van. Je hebt nu zorgverzekeraars die zijn 100% afhankelijk van de Nederlandse markt. Mm -hmm. En dan moet je markt tussen aanhalingstekens uh, zetten, omdat de meeste ziekenhuizen uh, dat die, uh, van de overheid uh, zijn. Dat zijn een soort van ZBO's. En uh, ja, ook de meeste financiering van de zorg wordt uh, via, de, via de overheid verdeeld. Mm -hmm. Dus met andere woorden, je hebt een hele machtige overheid mm -hmm. en je hebt een paar uh, zorgverzekeraars. Nou, als jij 100% afhankelijk bent van Nederland, dan heb je, dan heb je een beetje het nakijken. Hè? Mm -hmm. Maar als je nu een Europese zorgverzekeraar bent, uh, nou, wat mij betreft vestig je ergens, bij, uh, ergens in, uh, in, in, in het oosten van Europa dan kun je gewoon zeggen, ja, als jullie ziekenhuizen niet zakken met de prijzen... dan vliegen we mensen over naar, uh, naar, naar Bulgarije of naar Polen of naar Hongarije. En dan kun je echt grote bedragen besparen. En ja. dat is op dit moment niet mogelijk, omdat nou, eigenlijk de overheid alle macht heeft. Ja, ja. Dat is eigenlijk zo te pleiten van... Oké, okay, laten we dan toch maar gebruik maken van, deze, van, de, van de voordelen van de Europese Unie. Nou, niet van de Europese Unie, want de Europese Unie is veel meer een, een politiek iets geworden. Maar laten we in ieder geval uh, wel profiteren van de voordelen van... De vrijhandel binnen, uh, ja, binnen Europa. Dat bedoel ik dus. Laten <laughs> <Ja. laughs> we daar gewoon gebruik van maken. Dus dat, ja, wat je net zegt eigenlijk. Mm -hmm. Misschien dat de mensen dan minder gaan zeiken over de EU of zo. dat ze dan eindelijk de voordelen ervan ervaren. Mm -hmm. Ja. we gewoon even naar het volgende bericht gaan. Misschien dat we hier uh, ooit een keer verder op verder moeten gaan. Dat is, uh, is wel een goeie. Mm -hmm. Dat gaan we dan in de toekomst ook zeker doen. Uh, maar laten we even naar het volgende bericht gaan. Want er is uh, de, de nieuwe arbeidswetten is ja. weer zo'n pareltje van, van, van, het, van, van ons grote liberaal uh, Rutte. Mm -hmm. Dan zie we eigenlijk hoe uh, allesbehalve liberaal die is. Ja, leg uit. Wat is de nieuwe arbeidswet? Je hebt sinds, uh, sinds 1 juli heb je de wet Flexibiliteit en Zekerheid. Mm -hmm. En ja dat is zogenaamd zo'n bedje waarmee mensen meer kans maken op een vast contract. Want dat is het droom van de... Ja, van de gemiddelde ambtenaren. En die denkt dat dat ook de droom is van de rest van de samenleving. Om zo'n vast mogelijk contract uh, te hebben. Dan zie je dat de, die dromen totaal niet met elkaar gesynchroniseerd zijn, hè? Nou, je, je ziet dat er bij elke werkgever uh, dat er een bepaalde behoefte is aan flexibiliteit. En mm -hmm. uh, als je naar kleine bedrijven kijkt, dan is het ook heel moeilijk om mensen vast in dienst uh, te kunnen nemen omdat bij het minste of het geringste dat je dan uh, nou, naar de kantonrechter moet. Uh, dat je uh, enorme ontslagvergoedingen moet betalen. Dat je bij ziekte twee jaar lang de ziekte moet doorbetalen. Dat mensen nou, met uh, papadagen krijgen, ouderschapsverlof. Dus met andere woorden, je hebt gewoon aanzienlijke kosten die samenhangen met het aannemen van personeel. Mm -hmm. Dus op het moment dat je personeel ontslaan moeilijker maakt, wat de overheid in, in principe doet, omdat je al heel snel in aanmerking komt voor zo'n transitievergoeding. Dus ook bij een tijdelijk contract krijg je al heel snel kom je in aanmerking voor een ontslagvergoeding. Plus het feit dat je via het UWV nauwelijks meer ontslag kunt vragen, aanvragen. Alleen bij enkele redenen, maar meestal moet het via de kantonrechten. Nou, als jij naar de kantonrechten gaat als kleine ondernemer, dan moet je bijvoorbeeld ook uh, nou ja, aanzienlijke advocaatkosten maken. Nee. Ja, als we daar heel eerlijk over zijn, dan, uh, dan, dan, is, uh, dan, dan is de flexwet vooral, of uh, wat moet u, de wet flexibiliteit en zekerheid heeft er vooral voor gezorgd dat, uh, dat het inhuren van uitzendkrachten, dat dat veel aantrekkelijker is geworden. Ja, ja. ja omdat uitzendkrachten uh, of de uitzendbureaus die hebben via de Abu, dat is een hele machtige brandsorganisatie. Hebben die gewoon hele goede dingen bedongen. Uh, dat zij daarop een uitzonderingspositie krijgen. Ja, ja. <laughs> Ze zou Randstad gewoon achter die wet zitten. <laughs> nou, Randstad uh, die profiteert hier wel van. Ik ben natuurlijk voorzichtig met het uh, geven van. Uh, van, van beleggingsadviezen. <laughs> maar ik denk dat inderdaad uitzendbureaus... dat die, uh, dat, dat, dat die zeker uh, profiteren van dit stukje Nederlandse wetgeving. Ja. En ja, je, je, zou, het ook, uh, je zou het ook werkgevers vooral aanraden... Om, uh, om, om daar ook gebruik van te maken. Dus uh, wil je personeel, maak gebruik van een uitzendbureau. Ik, ik vind dat ook, ook zo naïef uh, wetten, weet je wel. Ik bedoel... In wat voor realiteit leven die gasten eigenlijk die de wet maken? Mm. Je moet inmiddels toch al zodanig veel kennis hebben over het menselijk handelen. Dat je weet dat mensen zich niet houden aan de wet. Nee, ze gaan om met wetten zeg maar. Ja, ze, ja, ze bouwen constructies om wetten heen. Om het te kunnen omzeilen of uh, zoeken mazen in de wet. Maar zolang ze zich maar niet aan de wet hoeven te houden. Mm -hmm. ja. maar wie, wie hebben die wet bedacht eigenlijk? Uh, de PvdA A de VVD, hè? Uh, ja, vooral het was een wens natuurlijk van de PvdA, want uh, uh, nou ja, uh, eigenlijk wat je met die socialisten wel vaker ziet, ze zijn altijd verongelijkt. Hè? Dus zij wilden ook uh, hun dingetje wat hebben bij, uh, in het politieke beleid, uh -huh. terwijl dat eigenlijk het hele beleid PvdA is, maar ja, de VVD is wat... Uh, als, als die nog echt principes, maar de VVD heeft vooral principes dat er meer geld moet komen voor defensie en meer blauw op straat. Mm -hmm. Dus wat van, die, uh, ja, wat van die conservatieve... Ja, je zou de VVD bijna de politievakbond kunnen noemen. Ja, ja maar de andere vakbonden hè, die vooral goed vertegenwoordigd zijn in de, in, de, in de PvdA, met name de FNV, dat zijn echt de mensen van de... Ja, van de vaste, van de vaste contracten. Mm. En uh, nou ja, die, uh, die, die zijn ook goed vertegenwoordigd. Dus uh nou ja, dat, dat, dat heeft ervoor gezorgd dat dit soort wetten er uh, doorkomen, mm -hmm. ten nadele van de meeste werkgevers. Dus wat dan weer resulteert in dat een werkgever opgeschept zit met uh, van die lamellendige mensen met een vast contract en uh, lid van een vakbond en die dan gewoon geen flikker willen doen, maar wel hoger salaris willen hebben. Nou ja, wat, wat je krijgt, uh, je hebt nu geloof ik eerst, dan moest je iemand voor drie maanden de, de, de tent uitvegen mm -hmm. en dan kon je iemand na drie maanden weer aannemen. Nou, dat is nu zes maanden geworden. Het zijn wat kleinigheidjes. En, om, en, en, en, en je ziet ook heel vaak, ik, ik geloof dat staat ook in dit artikel... Uh, ...na twee jaar dan gaat hier transitievergoeding in. Dus dan maken ze contracten voor 23 maanden. Dus één maand voordat, uh, <laughs> ja. voordat je ontslagvergoeding krijgt. En door, uh, alleen door via de kantonrechten bijna maar nog maar kunt worden ontslagen. Of in ieder geval... Ja, de, de, de ontslagregels worden uh, strenger gemaakt. Nou, net voordat het ingaat, dan worden natuurlijk de meeste mensen eruit uh, uh, gebonsjoerd. Ja, werkgevers hebben geen zin om, uh, om, om, om meer kosten te betalen. Yes. Uiteindelijk, en dat, dat kun je ook wel zien uh, als je ziet uh, dat, dat uh, arbeid over de grens zoveel goedkoper is... Het is, al, het is al enorm, uh, je, je kunt, je kunt wer werkgevers al enorm prijzen om het feit dat ze de werkge werkgelegenheid nog in Nederland houden. Hè? Ja. Want je betaalt eigenlijk voor dezelfde kennis die mensen ook in het buitenland wel hebben. Daar betaal je toch een, een, een flinke prijs uh, voor hier in Nederland. Ja, nou, dan hebben we gewoon een Pool, die werkt uh, twee keer harder. Ja, maar nu moet... Voor veel nou, minder geld. Ja, maar dan, dan, dan, dan maak je wel een stereotype natuurlijk ook, ook, ook binnen Polen heb je natuurlijk wel uh, verschillen. Ja. Maar over het algemeen zijn de mensen die vrijgevochten zijn van, uh, ja, van communisme, uh, hebben, hebben wel meer drijf. Wij zijn denk ik wel, uh, door, door, doordat we de afgelopen jaren op krediet vrij luxe hebben kunnen leven, mm -hmm. uh, zijn we wel lui geworden. Ja, ook, ook met die, met die werktijdverkorting... Uh, nou ja, ik, ik, ik heb al eerder genoemd de papa-dagen en dat soort dingen, seniorendagen. Uh, Nederlanders zijn gewend om veel vrije te hebben, korte werkweken te maken. En uh, nou ja, dat zijn wel dingen die ons nu gaan opbreken, zeker nu de, gas, uh, de gasbel op is mm -hmm. en de schatput steeds dieper wordt. Ja, ja. En ja, je kunt hem wel vullen met belasting. Maar ja, als hij bodemloos is, dan heeft dat ook niet zo heel veel zin. Ja, goed. Ja, nou ja, de, de, de, nog een paar berichten. Dan gaan we even naar jouw uh, dieptesjournalistiek toe, Jurjen. Uh, en uh, ja, deze twee berichten die sluiten eigenlijk. Dat is een mooie aankondiging over wat er zo meteen gaat komen. Maar ik heb eerst nog even een klein berichtje over de, de bitcoin. Uh, ja, de mogelijke bitcoin-uitvinder uh, is uh, gepakt. Maar ja, alweer. Mm -hmm. uh, ze hebben nu iemand op het oog. De beste man heet... Uh, Greg Steven Wright. En uh, daar hebben ze meteen ook maar huiszoeking gedaan. De beste man woont in Australië. En die wordt nou uh, gezien als de mogelijke uh, uitvinder van de bitcoin. Uh, hij zit al sinds 2009 zit hij in het uh, bitcoin wereldje. Dat is echt van de, de, de, de, de ultra begindagen, zeg maar. En hij is dan uh, zijn huiszoeking gedaan in verband met mogelijke belastingontduiking en dat soort uh, dingen. Mm -hmm. Ja, dingen die wij niet ernstig uh, vergrijpen vinden, maar eerder een nobel. Nou Johan, daar wil ik nog wel eventjes iets over zeggen. Wat ik wil is belastingen afschaffen. Ik, ik overtreed de regels niet, dat wil ik ook niet doen. Mm -hmm. Omdat, uh, nou ja, daar krijg je alleen maar last mee. Maar we moeten gewoon af van die belasting. Dus ik ga niet uh, belastingontduiking uh, stimuleren. Ja, nee, nee. Maar ik wil gewoon dat mensen belasting op een faire manier uh, ontwijken. Ja. En het liefst uh, overheid overhalen om, uh, om, om, om minder of geen belasting meer uh, te heffen. Mm -hmm. En uh, ja, wat dat betreft denk ik dat we, dat we het handiger doen dan mensen ja, op te roepen om, om dit soort dingen te doen omdat je daarmee alleen uh, ervoor zorgt dat je allemaal blauwe figuren aan je voordeur krijgt. Mm -hmm. Die je liever niet uh, op je nek wil hebben. Ja, Nederland dan zwart geel Ja, nee, goed gezegd. Uh, dan gaan we nog naar de, ja, de, de... Ik heb hier um, uh, gemeente concurreren, de MKB kapot. Je ziet inderdaad wel, wel vaak dat gemeenten dat, uh, dat die commerciële activiteiten ernaast uh, doen, hè? Ja. Dat je bijvoorbeeld een zwembad hebt met een uh, eigen café-restaurant erin. En dat soort dingen, daar gaat het, uh, daar gaat het uh, met name om. Ik, ik vond het artikel, ik heb het artikel zelf gelezen, niet heel erg, uh, heel erg specifiek. Maar je ziet wel op diverse fronten dat de gemeente met publiek geld voor uh, ondernemertjes speelt. Ja. Uh. En ja, dat, dat is natuurlijk fout en dat moet stoppen. Je moet gewoon, uh, ja... Geen vals spel spelen, het moet wel een level playing field zijn en uh, ja, wat je ook vaak ziet is dat, uh, dat op die manier ook, uh, ook uh, ondernemingen om zeep worden geholpen als ze een publieke concurrent krijgen. ...of een gesubsidieerde concurrent. Ja, ja uh, zeker. Ja, Dan gaan we nog even naar het belastingplan... ...maar het is eigenlijk een aankondiging van uh, ja, het onderzoek wat jij uh, even hebt gedaan. Hè. Ik, uh, ja, het is even hier in de media gegooid... ...van het uh, dat, dat rammel vooruitgaan en zo en uh, dat soort shit. Maar uh, het zit een beetje anders, hè? Nou, ik vond, ik, ik vond, uh, ik, ik vond het algemeen dagbladartikel buitengewoon vermakelijk. Hè. Het is uh, een beetje uh, zoals die man uit, uh, uit Irak... Ik kan steeds niet op zijn naam komen. El Shaaf. Ja, inderdaad. Ja, absolutely, no Americans in Baghdad. Nou, inderdaad. En, en, en dit artikel ook. Het is, uh, het is uh, propaganda puur zang. Ik ja. noemt het alleen maar uh, de, de, de, de, de, de positieve kanten van het belastingplan. En ik heb het al voor de grap ver, vergeleken met. Ik geef jou twee stuivers Ik pak acht dubbeltjes van jou af. En dan zeg ik. Goh, het is moeilijk, het is een zware tijd, maar ik heb jou twee stuivers gegeven. Wat ben ik toch royaal! Ja, ja, ja. ja, ja. En dat, dat, ja, dat, dat, dat uh, is zo oneerlijk. En het is uh, ja, eigenlijk zo vals dat dit soort mensen zich nog journalist uh, durven te noemen. Ja. Eigenlijk is het, uh, is het een grof schandaal dat deze mensen nog niet in de WW zitten. Want laten we eerlijk zijn, de meeste kranten... Die kost alleen maar geld, die, die, die zijn niet eens in staat om hun eigen broek op te houden. Ja. En dat heeft, dat heeft natuurlijk ook voor een groot deel te maken met dit soort waardeloze journalistiek van bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad. Dat echt doet alsof we erop vooruit gaan, maar dat is gewoon niet zo. Nou, ik zie dat uh, Ronald Bell uh, nu ook uh, binnenkomt uh, wandelen. Dan uh, gaan we even met hem ook hierover hebben. Dan zit er natuurlijk, uh, ja, ook een andere kant aan het verhaal natuurlijk. Dat uh, er is de afgelopen tijd er is continu aandacht besteed aan uh, de asielzoekers en de vluchtelingen. En uh, ja, daar gaan we even met uh, Ronald nog even over praten. Ja, nu zijn we bij uh, een van onze hoofditems uh, aangekomen. En volgens mij is het bijna ieder item wat we doen een hoofditem hier op oh, eh, Vrijheid Radio. Maar uh, ja, wat is er allemaal gebeurd uh, toen u zich druk aan het maken was over de vluchteling ik zeg dat een beetje in het algemeen want misschien, ik denk dat de meeste luisteraars van ons die waren uh, met totaal andere zaken bezig als met de vluchtelingen, maar goed, een groot gedeelte van Nederland liep zich druk te, druk te maken over de vluchteling en het kon om allerlei redenen zijn, de vluchtelingen waren zielig of oh help de vluchtelingen ja, het, Nederland was in twee kampen verdeeld en dat zijn toch wel ja, de momenten dat wij libertarisch zoiets hebben van oké okay, nou moeten we even opletten wat er in werkelijkheid Gaande is. Maar goed, laten we eerst even over het mechanisme hebben wat dan draait. Hm. Nou, we hebben Ronald Bell hier. Uh, ja, oh, hoe, hoe, hi, hoe zit het nieuws in elkaar? Ja, complex natuurlijk. Ja. Het, het nieuws kent net zoals uh, alle andere delen van de samenleving verschillende belangen. Die zie je ook terug in de, de nieuwsvorming. En heel veel, hebben er, heel veel partijen hebben er belang bij dat het, ja, de aandacht op het een of het ander wordt gevestigd. Dus als je een vluchtelingenprobleem hebt, dan is het natuurlijk prettig als daar alle aandacht naartoe gaat, terwijl je zelf impopulaire maatregelen wil doorvoeren, zoals uh, politici soms willen doen. Ja. En het is altijd een goed moment om dingen aan te kondigen, uh, ja, niet alleen door overheid, maar ook door grotere partijen. Bijvoorbeeld dat je ziekenfondspremie omhoog gaat, ik weet niet of dat is gedaan. Maar als, als de aandacht ergens op gevestigd is, uh, dan is het altijd uh, makkelijk om uh, ja, nare mededeling te doen. Maar oh goed, het feit dat, er, dat de, de, de, de, de laatste weken de focus heel erg lag op de vluchtelingen, is dat een, uh, ja, een, een complot of is dat gewoon, ja, zo werkt het nieuws nou eenmaal, slecht nieuws verkoopt beter, weet je wel. Een kinderlijtje op een strand, dat verkoopt beter als, uh, ja, als het gaat hebben over de ziekenfonds dat omhoog gaat of andere dingen. Ik bedoel, wat, wat is de reden dat dat heel erg wordt belicht? Ja, ik heb zelfs zoiets van never let a good crisis go to waste. <laughs> Ik denk dat meer uh, partijen dat uh, uh, begrijpen. <clears throat> Ik denk niet dat het een hele bewuste campagne is geweest van hé, hey, laten we nu op dit moment uh, de aandacht vestigen op uh, vluchtelingen, zodat andere dingen erdoorheen kunnen duwen, bijvoorbeeld. Gewoon een mechanisme, dat werkt nou eenmaal zo. Uh, ja, de krant, ja. De krant verkoopt beter wanneer er een babylijtje op een strand voorpagina de pagina staat of zo. Ja, mensen zijn toch wel sterk emotionele wezens. Zeker een baby liken, dat spreekt heel veel mensen aan. Op een negatieve manier, dat doet veel met de mensen, dat verkoopt lekker, dus inderdaad, emotie verkoopt. Je hebt natuurlijk je adverteerders die graag willen dat er een grote oplage is. Je hebt aandeelhouders die willen zien dat er een grote oplage is. Dus er zijn gewoon allemaal belangen binnen, zeker grotere nieuwsorganisaties, bepaald ja. nieuws te belichten en ander nieuws niet. Mm -hmm. Dus stel je, ja. ja. Ah, je hebt natuurlijk ook weer uh, de, publieke, uh, de publieke omroepen. De NOS, uh, de wereld draait door, uh, van de VARA, de POW, ik weet niet van welke omroep dat is, maar die hebben allemaal lijntjes natuurlijk met de PvdA. Ja, de politiek eh, moet ja. zich er natuurlijk ook mee. Want het moet eh, balanced nieuws zijn zo zegt. Dat betekent dus eh, weinig negatief nieuws over de overheid. Of ronduit propaganda, wat we met anti-Rusland propaganda hebben gezien met NOS. Ja, dat is heel duidelijk. Hè. Dus ja, daar hoef je helemaal geen objectieve nieuwsvorming van te zien. Dat is gewoon ja, infotainment. Kijk, corporate media moet geld nog verdienen. Staatsmedia die krijgt gewoon van de belastingbetaler. Ah, maar dat viel me wel heel erg op de laatste weken. Dat bij, bij de NOS. ja, ik, ik kijk toevallig dan... Als ik tv kijk, dan nou, kijk ik alleen nog maar nieuws. En dat is dan, uh, ik zie bijna ook geen verschil meer tussen RTL en uh, NOS. Moet ik eerlijk toegeven. Maar... Ja, het probleem maar die grotere partijen. Die hebben natuurlijk ook licenties van de overheid. Dat ze dingen mogen uitzenden. Daar zit natuurlijk ook dan een ja, controlerende werking op. Mm -hmm. En je wil... Je lijntjes met je politici, je goedhouders, die niet altijd kritisch zijn. Ja, wat je dan ook ziet is dat mensen van Heijnen en verre met bussen naar uh, het gemeentehuis gaan uh, om daar te gaan demonstreren tegen een vluchtelingencentrum wat daar uh, gaat komen. Terwijl die mensen die daar demonstreren niet eens wonen. En ja, de cameraploeg die komt er ongeveer gelijktijdig met die demonstranten aan. Weet je wel? Ik heb het ook gezien gebeuren uh, een keer met zo'n vakbondsdemonstratie. Waar ook mensen van heinde en met bussen naartoe worden gereden om daar te gaan schreeuwen terwijl ze daar niet eens werken. En ja, die demonstranten komen ook een beetje tegelijkertijd met de cameraploeg van de NOS aan. die zal bijna een verband zien, maar goed. Ja, ja hoop nieuws wordt ook gemaakt. Ja, die kwam echt aanrijden om even te gaan schreeuwen voor de camera, weet je wel. <laughs> ja, ik ben bekend dat in Amerika met de Ferguson-rellen, dat er inderdaad mensen echt betaald werden om daar te gaan rellen. En vanuit het hele land kwamen. In Nederland ben ik er niet zo bekend mee. Mm -hmm. Wel dat nieuws gemaakt wordt. Tijd geleden was Bolten Een item over of mensen iemand in Boerka zouden helpen in, in Amsterdam. Oh ja, AT5. Ja. ja, en alle mensen die dat deden, die werden eruit geknipt. En de mensen die dat niet deden, die mochten erin blijven, zo zegt. Uh. Dus nu wordt het wel heel erg gebruikt om een bepaald beeld te, te scheppen. Dat, uh, zou ik zeker niet verkennen. kennen. Nou goed, wij willen nou niet uh, de indruk wekken dat hier, uh, zeg maar, uh, strategy of tension gaande is. <laughs> dus dat zou ook gewoon blowback kunnen zijn als we toch in CA-termen praten. Maar, uh, <laughs> maar uh, ja, dat, dat is blowback is zeg maar wanneer karma een bitch is, zeg maar. Oh. <laughs> ja, het, het, soms is er gewoon iets, in, iets gaande in de wereld en uh, ja... Dat vinden politici het juiste moment om uh, niet zo populaire maatregelen er doorheen te jagen. Maar de vraag is natuurlijk, zijn het allemaal maatregelen? En zijn, of zijn sommige maatregelen al lang geleden genomen? Uh, Jurjen? Ja, nee, want er zijn inderdaad ook uh, maatregelen langer geleden genomen. Eens nieuws van een vakbond, de Unie, die schrijft bijvoorbeeld dat ontslagvergoedingen, want er krijgen natuurlijk mensen met bosjes uh, ontslag, Mm -hmm. Als gevolg van uh, alle lastenverhogingen die zijn doorgevoerd, waardoor we ja, qua concurrentiepositie behoorlijk inleveren. En nu blijkt dat die ontslagvergoedingen dat die nogal hoog worden belast. Mm -hmm. Dus ja, de overheid pakt niet alleen degene waarvan ze denken: Nou, die hebben het al zo goed, laten wij daar eens even een flinke graai uit de pot doen. Maar ook onsympathiek bij mensen met pech doet de overheid ook een flinke greep uit de portemonnee. Ja, ja het is natuurlijk hartstikke zielig, vluchteling, dat snap ik, maar ja, hey. Dit is ook zielig. Dit is zeg maar de, ja, de, het overheidsterreur wat de Nederlanders over zich heen krijgen. Ja. ja. En, en, en ik durf te werken dat als we hiermee liepen te adverteren in Syrië, er waren er minder vluchtelingen gekomen. <laughs> <he>? <laughs> ja. Nou, laat, laat, laten we wel wezen. Iedere, iedere avond is er tien minuten in het journaal, uh, of het nu RTL is of, uh, of de NOS, iedere avond tien minuten asielzoekers. Hè? Laten, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En uh, intussen zijn er heel veel dingen die niet aandacht, krijgen. Bijvoorbeeld, wisten jullie al dat het gas volgend jaar, uh, of de accijnsen op het gas, met 5 cent per kubieke meter omhoog gaat. Mm, hoeveel gebakken eitjes is dat? Om het even een duidelijk beeld te schetsen. Nou ja, iedereen gebruikt 1600 tot 1800 kubieke meter, dus dat keer 5 cent. Nou ja, dat is wel weer een flinke, mm -hmm. flinke rekening bij natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Ja, ik zie het liever dan in gebakken eitjes, maar. <laughs> want dan ga ik ze voortaan onder de halogeen overbakken. <laughs> nee, maar ik denk dat je, dat, dat, dat je 50 tot 100 euro meer betaalt per jaar. Okay, dan is ja. dat uh, ongeveer uh, evenveel dan dat je mogelijk door die belastingverlaging die ze. Uh, <laughs> Dat je terugkrijgt. Hè? Ja, ja, ja. We hebben het eerder al gehad. even uh, Heeft het een beetje publiciteit gekregen. Maar ook niet veel. Is bijvoorbeeld dat het frisdrank volgend jaar. Van 6 naar, uh, naar 21 procent gaat. Mm. Uh, intussen wordt er, uh, wordt er een ware razzia gehouden. Uh, bij uh, supermarkten. Dan gaan uh, de inspecteurs kijken of ze zo'n uh, zo, zo fruitpers hebben staan. En die satmachine is bizar is dat. last alleen al. Nee, ja, neem ik, wat is het? Vijf euro per duizend liter of zo... die zo'n belasting binnenhalen. En alleen boven de 12.000 liter. Ik bedoel, de administratieve lasten... alleen al voor de ondernemer zijn waarschijnlijk hoger. En de uitvoeringskosten van de belastingdienst... zijn waarschijnlijk hoger dan het oplevert. Mm -hmm. En het is sap. Ik bedoel, fruitsap. Je zou toch mm -hmm. zeggen dat, je, dat fruitsap gezond is... dat je het nou juist niet wilt belasten? Nou, ah, en heel, heel uh, belangrijk... Hè, voor uh, de rokers is dat het cheque per uh, 1 april dat het ook weer uh, flink uh, duurder wordt. Want die accijns gaan ook echt uh, noemenswaardig omhoog. Ah, het wordt echt overal geplukt. Ja, ja zeker, zeker. En daar, uh, daar blijft het nog niet bij. Want uh, er komt ook een financiële transactietaks. Die, uh, die, die, die komt vanuit uh, Europa overwaaien. Uh, en ja, Nederland uh, toont zich keer op keer, uh, die zegt, nou eigenlijk willen we daar wel aan meedoen, uh, als de pensioenfondsen maar bespaard uh, blijven. Mm, maar daar zit natuurlijk ook weer verschillen, in, hè? Ja, ja, want je hebt ook pensioenverzekeraars. Dus stel je nu voor, uh, jouw buurman is ambtenaar, die zit bij het ABP. En het ABP-bord, uh, die, die, die, die hoeft niet de transactietaks uh, te betalen. Mm -hmm. Dus jouw buurman houdt een hoog pensioen. Maar ja, jij werkt in de private sector. In jouw bedrijfstak is geen pensioenfonds. Dus jij zit bij een pensioenverzekeraar. En die pensioenverzekeraar, mm -hmm. die gaat uh, de volle map aan uh, transactietaks. Uh, zie je wat voor zijn het zijn? En ze beschermen hun eigen volkje natuurlijk. Ja, nou, het oh. is gewoon zo dat in de publieke sector... dat er dat er relatief veel meer mensen bij een pensioenfonds zitten dan in de private sector, waar uh, ja, ook nog behoorlijk wat verzekeringsklanten bij uh, zitten. Dus ja, als je daar geen uitzondering voor maakt en voor pensioenfondsen uh, wel, ja, dan ben je feitelijk wel heel erg uh, fout bezig. Ja, nee, dit vind ik dan weer heel erg vuil. Ik bedoel, dan maken ze echt onderscheid tussen de ambtenaren en de rest van het volk, weet je wel. Dus uh, ja, als jij bij de rest hoort, ja, sorry, dan ben je minder. Ja, een eigen soort een beetje voortrekken. Ja, voorlopig, hè? De ja, ABB voorlopig. De ABP is al een keer geplunderd. En als okay. eh, geld op is, dan uh, gaat het gewoon weer een graai in de kas. Mm -hmm, mm -hmm. Ik denk dat het Poolse voorbeeld of het Amerikaanse voorbeeld, die je ook wel na voor ons al vinden. Dat de hele pot wordt gevuld met IOU's aan de Nederlandse staat. Mm -hmm. en alles van waarde wordt eruit getrokken. Ja, en als ja. de mensen dan een pensioen willen opnemen, zeggen ze: ja, hier heb je. Want euro's die inmiddels niks meer waard zijn, omdat de ECB eh, duizend miljard per jaar aan bijdruk is. <laughs> maar dat komt waarschijnlijk gewoon omdat ze uh, heel slecht hebben uh, opgelet bij economie. <laughs> ja, of iets goeds, maar economie is Keynes in dit ja, Ja, ja, ja, ja, klopt. Ja, ja. Dat is te veel Keynes heb ik gehad bij de economie op school. Precies, de magical <laughs> multiplier. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. We goed, uh, Juri, hoe wordt er nog meer genaaid uh, de komende tijd? Nou, de ZZP'ers, er komen steeds meer ZZP'ers. Dus ze willen daar uh, een verplicht ziektewet voor gaan organiseren. Een ideetje van het CDA. Mm -hmm. Nou ja, dat is natuurlijk ook weer een, uh, een inkomstenbron. Hè? Mm -hmm. zelfstandige aftrek is het afgelopen jaar natuurlijk al flink in de, uh, in de discussie geweest. Dus ik ben, ja, ik ben benieuwd wat er volgend jaar allemaal over die ZZP'ers heen gaat komen... Maar volgens mij gaan die dat beetje belastingverlaging plus nog zoveel meer. Dat gaan uh, de ZZP'ers ook voor een belangrijk deel betalen. Ja, en als het daarbij blijft, nee, dat is nog niet alles. Want oh. uh, intussen zegt men ook van ja, op, op zich is decentralisatie is natuurlijk iets positiefs. Maar ze zeggen ja, wat er aan de loonbelasting afgaat, dat kan de gemeente ook wel weer bij. De gemeente natuurlijk dol en enthousiast, dus die zijn al met, uh, met plannen uh, schrijven begonnen. Ik weet nog hoe gulsig dat, uh, dat hier in Friesland men was: uh, hadden ze de Nuon-aandelen uh, uh, verkocht? Nou, en toen moesten die Nuon-gelden worden uitgegeven. Dus het ene naar het andere, kunstwerk. Uh, toneelvoorstelling, dat de, de, de, werkelijk overal werd dat geld dan uitgegeven. Dus volgens mij als het kabinet al begint over de gemeenten, die mogen nu wel wat meer heffen, omdat wij wat minder loonbelasting gaan heffen, dan hebben die gemeenten dat geld al uitgegeven. Ja, ik heb het hier ook gemerkt in een soort. Zoals je weet, een stad die ja, letterlijk failliet is. Mm -hmm. uh, ja, er werd In de afgelopen jaren, zelfs nadat het failliet is, werden overal de rotondes allemaal kunstdingen uh, neergepleurd. Van die uh, oerlelijke dingen waarvan niemand weet wat ik moet voorstellen. Maar ja, we moeten er wel allemaal voor betalen, zonder dat we erom hebben gevraagd. En uh, ja, ja. En allemaal opdrachten die gaan naar uh, neefjes, nichten, vriendjes, kennissen, neukertjes van mensen in de politiek. En ja, er gaan flinke bedragen om. Ja. ja. en dan vinden ze het raar dat er geen geld meer is. En uh, ja, dan gaan de gemeentebelastingen in één keer omhoog, hè. Gewoon, omdat het kan. En om, om een voorbeeld te geven van zo'n graaiende gemeente. Uh -huh. Ben je wel eens in de Efteling geweest? Ja, echt heel lang geleden, maar ik heb er niet zoveel mee. Nee, oké, okay, maar uh, voor gezinnetjes met kinderen is het natuurlijk uh, ja, heel leuk... Ja. en de gemeente Loon op Zand die brengt een flinke vermakelijkheidsdaks in rekening uh, bij de Efteling, oh, waardoor jee. zij de prijzen van hun kaartjes moeten verhogen hm. ja, leuker kunnen we niet maken nee, nee, nee, en dan vinden ze het raar dat er de komende jaren minder bezoekers naar de Efteling komen. Ja, gedaan nou ja, kijk die mensen worden al aan alle kanten geplukt, ja dan is er geen geld meer over om naar de Efteling te gaan, want de kaartjes van de Efteling zijn duurder geworden <laughs> ja. ja, de, de, de stelling dat mensen erop vooruit zouden gaan met het nieuw belastingplan, is natuurlijk lachwekkend als dus je ziet aan hoeveel kant de mensen worden gepakt Dan hebben we het nog niet eens over reële inflatie. Ja, ja dat hebben we ook nog natuurlijk, want de ECB is flink aan het bijdrukken. Ja, het geld waar we alles mee moeten betalen wordt ook nog eens minder waard. Ja, als je kijkt naar hoeveel geld, je, hoeveel, wat de rente is op een normale spaarrekening en wat de inflatie is, dan elk jaar word je armer als je gespaard hebt. Ja, daar worden we niet vrolijk van, Jurin. Heb je nog wel een vrolijk bericht? Of, uh... Ik moet even zoeken, maar er is volgens mij wel een uh, vrolijk bericht nog ergens. Ja, er was ergens een gemeente. Ja, er is ook nog uh, een, uh, een stip aan de horizon, laat ik het zo zeggen. Meer is het ook niet. Dus het uh, ligt aan het einde van de tunnel en je moet hopen dat er geen tegemoetkomende trein is ofzo. Ja, ik zal even een stukje voorlezen uit een Brabants dagblad. Dat is het Waterschap de Dommel in Bokstel. Dus een klein waterschap. Gaat in 2016 1 miljoen euro minder uitgeven. Mm, en met z'n allen verhuizen naar die gemeente dus. Ja, misschien is dat een beetje voorbarig. Maar het is in ieder geval een stapje in de goede richting. De uitgaven van het waterschap zijn nu begroot. Groot op 101 miljoen euro. Uh -huh. Dus het kan eigenlijk nog wel een miljoen uit. En dan kom je <laughs> mooi rond op 100 miljoen uit. Ja, ja, ja, ja. Er staat wel dat er toch 1,8 miljoen euro meer aan belasting geheven wordt. komt ah. Doordat er besloten is minder reserves in te brengen om, het begroting, om de begroting te begroting. Kloppend te maken. Uh, dus met andere woorden, uh, ze waren structureel verliesgevend. En dat financierden ze uit de reserves. En ja, nu zeggen ze, we gaan wat minder met die reserves doen. Die houden we eventjes op, in de spaarpot. En we gaan meer in rekening brengen bij de bevolking uit Bokstap. Ai, ai, ai, ai, ai. Dus dat is eventjes nog het uh, negatieve staartje van dit positieve bericht. Maar dat betekent, uh, ja, het betekent wel dat het, uh, dat het een klein beetje de goede kant op gaat met in ieder geval de uitgaven van ...deze overheidslaag of dit waterschap dan. Ik heb toch het gevoel dat het een tegemoetkomende terrein is hoor... ...dat ligt aan ja. die einde van de tunnel. Uh. Nou, in ieder geval wat wel is gebleken... ...is dat de mensen nog wat geld in hun beurzen hebben overgehouden... ...want uh, er zijn toch wel aardig wat mensen... ...die een vrijheid uh, uh, tanktop hebben besteld, toch? Ja, een paar, een paar, maar het had er meer mogen wezen. Dus, uh. <laughs> maar goed, als u uh, luistert op dit moment en u denkt, hey, ik ben het helemaal zat hier, oh. en we hebben verschillende t-shirts, ah, we worden commercieel hier oh, bij Vrijheid uh, Radio, want we hebben naast uh, de Vrijheid Radio t-shirt, met die mooie V van volgende terrorisme, hebben we ook nog andere t-shirts met Fuck de EU, e en uh, Nederland uit de EU hebben we ook nog, hè. gewoon NL uit de EU. Ja, en dan een heel mooi verbodsport met de uh, Europese Unie-vlag uh, erachter. Ja, dus dat kunt u allemaal zien op Vrijd uh, Radio, op de website. Ja, maar goed, uh, als u zegt van ik ben voor iets, dan uh, kun je ook gewoon een uh, ja, terroristisch uh, t-shirt kopen. Want heb je ook t-shirts of alleen tanktops? Uh, ja, Terrorisme hebben we alleen nog een tanktop en uh, Nederland uit de EU en fuck de EU hebben we een t formaat. Kijk, nou, daar uh, hebben we keuze. Ja, ja uh, jij wil liever een t-shirt met mouwen. Ja, ik zelf wel, maar ik, ik weet niet wat... Uh... Ja, dan gaan we dat ook regelen. Dus uh, ja, alles zal te regelen bij ons. Hè? Kijk. Ja, nee goed, dan gaan we nu naar de column van Henk. En uh, die gaat over de toekomst, zoals ik al eerder zei. En uh, daarna gaan we nog even met Wim Hermans praten over auto's en winterbanden. Uh, dit is eigenlijk naar aanleiding van een uh, korte serie die ik wil doen over het leed van de automobilist. En daar had uh, Wim ook op gereageerd. Uh, maar wilt u als luisteraar ook reageren en uh, uw ei kwijt over uh, wat de overheid u allemaal aandoet uh, met de auto? Uh, of ja, uw auto als melkkoe gebruikt? Ja, neem contact met ons op. Stuur een mailtje naar johanapenstaatjevrijderadio.com en uh, ja, dan kan je zeggen van ik wil ook meedoen aan de uitzending en dan uh, ja, laat ik u ook gewoon aan het woord. Ja. Ja, niet alleen met negatieve dingen, ook met positieve dingen. Ja, ja, du ja. Dus ook als je een eigen vrijstaat wil oprichten of je hebt uh, iets anders leuks te vertellen, ja, toch? Ja, ja, mag allemaal. Ja, en uh, Wim die had zoiets van, uh, ja, uh, ik, ik wil wat vertellen over winterbanden. Ja, ik ben hartstikke benieuwd wat hij allemaal gaat vertellen. Dus dat... Uh, gaan we allemaal doen en uh, Wim woont trouwens in Noorwegen, dus uh, het Hoge Noorden, het land van de ijs en de sneeuw en de fjorden. En dan gaan we even kijken hoe het daar gesteld is met de vrijheid van de automobilist. Maar goed, eerst gaan we luisteren naar uh, de column van Henk en die gaat over de toekomst. Hallo, ik ben Henk en dit is uh, het vervolg op uh, vorige week. Vorige week was ik uh, al twintig uh, minuten aan de gang. Dan had ik nog steeds niks gezegd uh, wat ik wou zeggen. Dus, uh, Misschien was het ook niet heel erg grappig, maar uh, ik vond het wel weer uh, ontzettend zinvol. Al zeg ik het zelf. Uh, en deze heb ik ook uh, gelijk na de vorige keer uh, opgenomen. Want... Uh, de dag dat ik het uh, ga opnemen, ga ik volgende week uh, iets anders doen. Dan uh, sta ik in uh, het winkelcentrum uh, de kerstman te spelen. Dus, uh, dus dan uh, doe ik alles maar even in één keer. Dat heeft een aantal uh, gevolgen, dat ik het zeg maar niet uh, kan linken en, uh, aan uh, nieuwsitems, dus, uh, ja, dus erg actueel uh, kan ik niet zijn, dus dan uh, betekent dat ik dus daar uh, ja, maar moet gokken wat het nieuws zou zijn hè? Um, en dat is uh, aansluitend op um, einde de tijden en, uh, en dit noem ik dan maar wat uh, bescheidender het heet uh, Toekomstbeeld. Want uh, dat is waar we naartoe gaan. Nou, wat voor shit zal er allemaal gebeuren? Um, nou, ik denk dat er uh, iets uh, economisch in het nieuws komt. Waarin uh, nou, waaruit zou blijken dat er nog meer belasting zou moeten worden geheven. Er zal een geweldsincident zijn. Uh, ja, op hoeveel afstand? Ik denk, uh, ik denk uh, in Turkije. Uh, dan, uh, ja, dan is het toch in Europa, maar ook weer niet. Dus kunnen we dat weer gaan bepuzzelen. En ja, er zal ook wel nieuws zijn over uh, Sabia, of ze nou wel of niet met een uh, kussen rondloopt. En uh, ja, uh, ja, wie weet kom ik ook wel in de krant, hè? Of ze, uh, als de meest fantastische kerstman die de kerststemming weer uh, terugbracht in uh, ons winkelcentrum. Uh, toekomst. Ja, wat uh, kun je daar dus op zeggen? Uh, ja, als je dus bedenkt hè, dat uh, het einde der tijden elk moment uh, kan zijn geweest, ja, dan is dit wel heel erg uh, vooruitlopen op. En, uh, ik hoorde van de week. Dat is dus als je dit dus hoort uh, vorige week uh, hoorde ik zeg maar uh, een plan dat misschien in 2023 uh, in werking zou treden. Nou, mijn hoofd duizelde daarvan. Want zo ver kijk ik niet eens vooruit. Uh, ja, dat, dat, die beleving heb ik niet, zeg maar. Ik weet niet, uh, ik weet niet hoe het eruit zal zien. En, uh, en ik weet ook niet of het plan dan nog nodig is. Het ging iets over... Uh, Aard energie in de, de wijk uh, storten. Um, ja. Uh, ja, we weten natuurlijk wel dat mensen steeds uh, dommer worden. Uh, en uh, Ja, was er. Uh, uh, hadden filosofen eerder nog een mooi uh, podium? Tegenwoordig is dat minder. Ik bedoel. Wij hebben dan die uh, Rob uh, uh, is dat Wijnhout, Wijnberg, die van uh, NRC en uh, De Correspondent geloof ik. En dan houdt het ook zo'n beetje op en, ja, en uh, nou, hij voegt niet uh, heel veel grote dingen toe heb ik het idee. Het is continu gemierenneuk en uh, het is heel erg uh, hipster. Een hipster staat tegenwoordig ook al voor uh, compleet inhoudsloos. En, uh, ja, dat kan natuurlijk met uh, grote filosofieën altijd. Grote filosofieën kunnen in de loop van de tijd ook verworpen worden. Dus het waren een zwarte piet. Al is het woord zwarte piet uh, hè, is, uh, op 12 december of 13, als je dit hoort, net zo leeg. Als, uh, ja, wat Aristoteles uh, nu onder de gemeenschappelijke bevolking is. Als je vraagt van, uh, ken je ook Aristoteles? Dan zullen sommigen denken ja, dat het over die Brasiliaanse voetballer gaat uh, van uh, 40 jaar geleden of zo. Uh, ja. De toekomst. ja uh, ja, daar hoort natuurlijk ook een kleur bij. En uh, ja, de een die. Ik, ik vind het een kunst als je het gewoon open uh, tegemoet kunt uh, treden. Nou, kinderen uh, kunnen dat, kunnen dat. Ook al roven uh, wij nu zeg maar een uh, Sinterklaas uh, af. Ouderen kunnen dat wat minder. En uh, als je ook kijkt van naar uh, een menselijk leven. Ja. Ik denk dat een groot gedeelte van de ouderen. die raken ook in de wanhoop. Ben je tegenwoordig je hele leven atheïst geweest. zul je zien dat je. toch nog het gevoel krijgt. om vlak voor je dood te gaan bekeren. Want nihilisme sucks. Ja, en nihilisme kent vele vormen natuurlijk. Vorige week had ik al een beetje geschaafd aan libertarische schentjes. Het continu hebben over belastingverhoging dan wel verlaging, ja, dat, dat is voor mijn gevoel echt een vorm van nihilisme. Omdat uh, belasting uh, en geld gewoon al niks meer is, zeg maar. En behalve dan uh, je tijd. Je tijd en je inzet, dat is wel wat. Maar de getallen, dat is, dat is echt lucht. Nog minder dan lucht. Nog minder dan de moleculen, moleculen van lucht. En uh, ja, dus daar kun je wel heel gewichtiger over doen. En dan zul je een heel klootjesvolk achter je weten te scharen. Maar ja, daar ga je niet mee trekken, zeg maar, denk ik. Maar misschien ook wel. Want, uh, ja. Als er gemascheerd moet worden, dan... Uh, ja, dan is er altijd wel een volk uh, op de been uh, te brengen, zeg maar. Dus, uh, ja. Uh, ja, we, als je... Uh, ik luister ook heel vaak naar van, nou, hoe uh, denken mensen over de toekomst? En... Uh, ja, dan die inspireert me dat voor geen meter eigenlijk. Um, dan vervelen ze mij echt um, ja, sierlijk, stierlijk. Um, en dan word, daar word ik dus inderdaad recalcitrant van. Zo van. Als het dan zo moet, ja, weet je wel, ja, dan ga ik gewoon dwars liggen. Moeilijke vragen stellen en dat soort dingen. Of je nou een voorzitter bent van de Libertarische Partij. Of een ex-voorzitter. Het maakt mij geen fuck uit. En, uh, Ja. Ja, en waar gaan we naartoe? Ja, dat weet ik niet. En misschien is dat ook wel, uh, Niet uh, de juiste vraag. Misschien kunnen we beter vragen van... Waar wil ik naartoe? En daarmee, uh, bypass je al heel veel van het collectivisme van dat je in een bepaalde pas moet meelopen en um, als mensen uh, beginnen te springen grote kans dat er uh, in al die ritmes op een gegeven moment een natuurlijk ritme gaat ontstaan er ontwikkelt uh, zich dan iets ehm uh, en dat is dan nog ongedwongen. Maar als je dan zo kijkt naar van... Hè, hoe, hoe pakt de politiek dat aan? Dan is dat altijd met dwang. Dwang en eh, beperking van vrijheid om eh, de, die territoria eh, te onderzoeken. Loop maar gewoon mee. Denk niet gewoon na. Laat de treintjes maar rijden. Um, ja Oh ja, als ik een toekomstverspelling moet doen ja, Dan is, zal er ook alweer een dag zijn uh, Dat de treinen uh, niet meer rijden Wat uh, ja, in deze tijd natuurlijk enorm gaat uh, nijpen Ik bedoel ja, Er is toch altijd een bevolkingsgroep Wat je massaal in een trein zou moeten kunnen vervoeren Dat is wat wij hebben ge georven, geërfd Van de vorige eeuw Hè? Wat moet je dan doen? Ze met het vliegtuig vervoeren? Moeten ze zelf gaan lopen? He? Waar gaan... We? Ja, waar gaat hij naartoe? Um, ja, het vluchtelingenprobleem is natuurlijk ons ook zo gebracht. Van, ja, um, eerst... Um, eerst dat jongetje wat ergens dood uh, ligt uh, bij uh, Turkije. En dan vervolgens... Uh, konden wij een hele talente zeeën in de luchtroute uh, naar uh, de asielzoekerscentra hier uh, volledig volgen. En uh, ja, en waar eindigt het dan als ze dan in het asielzoekerscentrum zitten? Nou, vorige week is er dan nog eentje opgepakt die een terrorist had kunnen zijn. Ja, weet je, dat is. Uh, dat is ook wel oud denken. Want het uh, huidige denken is, iedereen kan elk moment een uh, terrorist zijn. Daarom wordt er ook zoveel getapt in uh, Nederland. Hè? Ik, uh, zou me, het zou me niks verbazen als, uh, als op bepaalde afdelingen uh, de, deze column uh, al eerder wordt beluisterd. Dan uh, dat ik het heb verzonden. Hè? Of dat jullie het beluisteren. En uh, nou, daar zullen mensen nog steeds denken van... Jezus, waar gaat dit over? Uh, maar uh, ja, we moeten elkaar in de gaten houden. Want uh, ja, dat, dat kan, zeg maar, hè, iemand kan ons uh, bedreigen. Ja, daar uh, probeerde ik vorige week wat over te vertellen. Van hoe dom dat is. En, uh, en toen raakte ik gigantisch door de tijd heen. Uh, ja, de toekomst. Ja, uh, ja. Uh, wat mij betreft, zeg maar. Hoeven dus die acties. Uh, waarin mensen heel veel emoties tonen. over kleine dingen. Zoals dus bijvoorbeeld. Uh, met het Sinterklaas gebeuren. Waarin dus een dik wijf zegt: van we doen het voor de kinderen. Ja. dat mag dus, zeg maar. Uh, komende week uh, ophouden. Nou. met het. Uh, met het vertrekken van Sinterklaas zal dat ook gebeuren. En uh, ja, de blijdschap wat we nu hebben met hij komt, hij komt... dat ervaren wij nu ook als hij, hij gaat, hij gaat... of hij is gegaan, die uh, goede Sint. En, uh, en ergens moet dan, zeg maar, uh, de verplichting... Om op, om op het allerlelijkste wijf van ons land, zeg maar... die een politieke mening heeft om daar op te gaan liggen voor de kinderen. Die verplichting zou mooi zijn als dat een week uh, op wordt opgeschort, zeg maar. Hè. Zoals we een bepaalde kentekenplicht hebben en weet ik veel wat, dan kun je ook uh, tijdelijk dingen opschorten. Het zou mooi zijn als we in ons land, voor de mannelijke helft van de bevolking, ook voor uh, twijfelende homofielen die denken van Misschien moet ik uh, toch uh, ja, mijn uh, steentje bijdragen wat dat betreft. Uit een gevoel van medelijden voor de lelijkheid van die vrouw. en Een soort broederschap. Naar uiteindelijk de man die het voor het volledige team uh, op zich neemt. Ja, laten we het zeg maar gewoon hopen en bidden. Ja, dat doe ik dus zeg maar no. nu. Dat heb ik voor jullie gedaan, mannen. Uh, dat dat niet gebeurt. En ja, wat hebben vrouwen daaraan? Ja, misschien krijgen die wat schuldgevoel, want... Ja, soms denk je als vrouw, van, ja, die lelijke moet ook seks hebben. Maar is dat wel zo? Heb jij dat werkelijk nodig om zelf goed te voelen? Heb jij dat nodig deze week? Om goed van beeld te gaan? Volgens mij is dat niet zo. Um, volgens mij heb je alleen nodig dat je eh, dat wil. Dat je een bepaald, een bepaald stipje aan de horizon zet... Van, dat je daar helemaal afgewerkt eh, klaar ligt. Zo van, nou, ik kan er weer een week tegenaan. En daar is geen lelijk wijf eh, voor nodig. En hopelijk ook geen man... Eh, die eh, met een bepaald schuldgevoel of verplichting op je gaat liggen. Dat het een soort feestje wordt... Want ik hou van feestjes. En uh, uh, ja. ja, dat is ook wel grappig. Want uh, ja, bij de Libertarische Partij zou je denken: nou, leuk partijtje, maar uh, ja, het is niet altijd even uh, goed een uh, feestje. Er is dus veel, uh, veel aan de hand: uh, scheuringen en, uh, en weet ik veel wat. En, en, en intriges, intriges, uh, uh, kleine tijgertjes. <laughs> en uh, en uh, mensen die zich uh, beroemd uh, voelen uh, voor, uh, weet ik veel, 300 mensen of zo. En uh, ja, met uh, die je al een voorschot doen op uh, hoe beroemd uh, libertarisme kan worden. Uh, het kan heel hip worden in Nederland. Het kan, <laughs> het kan natuurlijk ook uh, helemaal niet aanslaan. Hè? Dat mensen denken van, uh, nou... Als ik die rotkop van Jernas uh, kan ontwijken, zeg maar, dan zal ik het zeker niet laten. Nou, doe mij maar uh, Harry van Bobbel of zo. Hoe dat kan, weet je. Dat is. Uh, ja, die vrijheid is er. Hè? Uh, en, uh, ja, en daar moeten wij van genieten. Ja, dat uh, mensen gewoon. Ja in hun speurtocht naar ja, een goed gevoel, verschillende routes kunnen bewandelen yeah. en daarin ook verschillende resultaten kunnen verwachten. En, uh, yeah. en hebben we ook oog voor waar, wat we eigenlijk verwachten. Yeah. Heb je oog van, nou, als ik dit en dat doe... Ga ik uh, dit en dat, uh, kan ik dit en dat verwachten? Ja, dat is niet altijd zo. Het grootste gedeelte van Nederland en de Libertarische Partij, net zo, want het is een prachtige afspiegeling van de samenleving. Ja, dat zijn gewoon mensen aan wie het moet worden uitgelegd en nog een keer en nog een keer verteld. En... Uh, en dan doen ze gewoon wat hen opgedragen wordt en daar ervaren zij ook vrijheid bij. He, er is altijd een, uh, een, een net zoveel van het ene mogelijk als van het andere. En dat maakt het soms lastig om te discussiëren van... Het maakt het wel makkelijk om grappen te maken in de huidige tijd, want alles is fucking mogelijk. He, uh, niets is meer te gek. Uh, er is geen ondergrens meer, uh, de domheid kan enorm toenemen, we leven ook wel toe naar Houten Nieuw. Uh, ja, het is nog wachten op de eerste, eerste uh, gast die een vlinderbom in zijn anus afsteekt en daarmee een YouTube-filmpje maakt, zeg maar. ja, dat zijn allemaal tekenen zo van dat je denkt van ja, nou, nou, ergens hebben wij als mensheid toch uh, de plank misgeslagen. En ja, om je niet in een mineurstemming te uh, gooien. Ik bedoel, we hebben uh, einde de tijden van vorige week al overleefd. En uh, ja, blijkbaar gaat de toekomst uh, alleen maar bergop. Ja, misschien wordt de uitzicht uh, heel wonderbaarlijk. Misschien hoef je geen momenten te vervelen. Is het enige wat, je, wat er van je wordt gevraagd, is je af en toe aan te passen aan de situatie. Zeg maar, als het ware, alsof je een dinosaurus bent. En nou ja, goed, nu hebben wij natuurlijk ook een hele conservatieve insteek in de libertarische kamp. Terwijl dat wij ook gelijktijdig denken ver op de tijd vooruit te lopen. door. Ja, iets van vrijheid aan te kunnen bieden. Maar ja, wat uh, zo krom is, is zo recht en andersom. En uh, ja, het is een bepaald uh, natuurkundig verschijnsel. Het gaat over de meeteenheid. Als je de, het universum wil meten. Dan kun je dat net zo goed met een meetlat doen als met een kronkele, kronkelende paling. Het maakt op uh, die aantallen namelijk uh, niks meer uit. Zeg maar, je krijgt toch ongeveer een uh, even groot resultaat. En uh, zeg maar met dat ja. Uh, yeah. met, met, met, met, met, met die blik op de toekomst en in de verte ga ik jullie nu gewoon verlaten. En ik hoop dat je niet vertwijfeld bent, maar dat je denkt van, nou, hij heeft het over neuken gehad, weet je wat, ik ga het hem doen. Johan uh, weet wel uh, mijn telefoonnummer voor uh, die dikke blonde met die uh, prachtige tieten. Daar denk ik nu al aan. Ja, en bij ons uh, aangeschoven op dit moment is uh, Wim Hermans, helemaal vanuit het koude Noorwegen. Het land van de ijs en de sneeuw. Hoe, hoe is het bij jou? Nou, een half bakje winterweer. Oké, okay, hoeveel meter sneeuw ligt er? <laughs> nou, er was een halve meter gevallen en die is de afgelopen week weg, uh, weg, weggezonken, zeg maar. Uh, een aantal uh, yeah, plusgraden gehad en uh, de wegen zijn één ijsbaan. Oké. Okay. En, nou... Uh, oh, dus uh, wordt eind, wordt, van het weekend wordt het weer kouder, gelukkig. je kan een uh, schaatsel naar je auto binden, zeg maar. Oh, ja, <laughs> soms weer ja. ja. ja. Het, liever het is wat wij hier noemen een beetje voorjaarsweer. Uh, Oké, okay. we gaan het uh, met jij even hebben over uh, winterbanden. Uh, ja, in Nederland zijn ze nog niet verplicht. Laten we dat even voorop stellen. Maar ja, staan een aantal telegraaflezers uh, ligt, uh, wordt dat uh, natuurlijk wel verplicht. Net als meerdere dingen. Z zijn die dingen nuttig? Ja. Die zijn absoluut nuttig om de winter. Zo, zo, zo gauw het kouder wordt dan 9 graden heb je er nut bij. Dat heeft ermee te maken dat de die compound, het, het, het profiel zeg maar, is zachter, het rubber is zachter. En er zitten meer groef in om het water uh, beter af te voeren. Het profiel is ook grover, waardoor je meer grip in de sneeuw hebt. Ja, het is absoluut een, een nuttig iets. Het, het voegt absoluut wat toe aan de veiligheid mits je je snelheid aanpast. Het is, het is, het is, het is, winterband is geen vrijbrief om daarna vervolgens weer gewoon lekker met, met 130 dood te jakkeren. Het geeft je extra veiligheid mits je je snelheid aanpast. Dan heeft, het echt, dan heeft het echt effect. Ja, dus dan natuurlijk wel een beetje, weer een beetje de, de vaardigheid van de rijder, daar komt er natuurlijk bij kijken dan. Hè? Ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk ook zo. Hier in Noorwegen rijden we vanaf oktober. Zeg maar tot ja, ergens in mei. Een beetje afhankelijk van waar je woont. Uh, winter. En dat varieert van uh, ijswegen tot uh, uh, de sneeuw. Uh, yeah. Dat er compleet uh, 10, 15 centimeter aangereden sneeuw op de weg ligt. Mm -hmm. en zeg maar, in, in Noorwegen is het dan ook verplicht? Dit is niet verplicht. De, je hebt de verplichting om je voertuig aan te passen aan de omstandigheden. Ah, Oké, okay. het is niet zo dat jij je, je zult winterbanden dragen, maar jij zult het voertuig aanpassen. Ja, precies. Het oh, is wel inderdaad wat beter dan inderdaad. Uh, want in het zuiden ligt niet altijd sneeuw natuurlijk in de winter. Hè? Dus dan kunnen ze je niet op de bond slingeren omdat je geen winterbanden uh, aan hebt. Nee, precies. Daar red je het misschien uh, met zomerbanden en die dacht dat er dan sneeuw en ijs ligt dan, en dat je dan de deur niet uitgaat, dan, dan komt het helemaal goed. Ah, oké. Okay. Maar uh, in het gedeelte waar ik woon, in het, in het oosten, zeg maar, in het in midden-oosten van uh, Midden-oosten, niet mij hoor, uh, van Voorwegen, daar, uh, we zitten hier redelijk hoog, we zitten op 600 meter en... Um, het is hier vroegwinter, het is hier laat voorjaar, zeg maar. Mm -hmm. En dan, uh, dan je komt uh, je komt geen kant op zonder winterbanden. Zo simpel is het. Maar ja, goed, je, je krijgt natuurlijk wel eens Nederlanders uh, over de vloer die dan uh, met Nederlandse winterbanden komen. Ja, altijd lachen. <laughs> altijd lachen, ja, maar dat is anders dan. Uh... En niet alleen Nederlanders horen, ook Denen. Ah, oké. Okay. Ongeveer hetzelfde slag, denk ik. Leg eens dus even uit, wat verstaan jullie onder een winterband? Een winterband is een, een, een band die grof profielen heeft. Nee, dat uh, spijkers. Uh, ja, spijkers, dat klopt. We hebben twee soorten. Je hebt de, de, de spijker en de spijkervrije band. De spijkerband, dan moet je niet denken dat dat een band is waar zulke grote spijkers in, in zitten, dat je dan uh, weer met 100 over de ijsbaan kan. Het zijn geen rallybanden, daar zitten inderdaad echt zulke spijkers onder. Maar het zijn ja, kleine nopjes, zeg maar, die ervoor zorgen dat je, als je over ijs rijdt, bij een snelheid van, van, van zeg max 50 km per uur. En dat hangt ook weer van de temperatuur af, want als het heel koud is, dan is het ijs harder en dan grijpen die noppen minder diep in het ijs. Dus ook daar moet je om denken. Uh, dan biedt het. Meer veiligheid, ja, en dat voorkomt uh, dat je auto van de weg afglijdt. Mm -hmm. en daarnaast en daarnaast uh, worden de wegen hier uh, gestrooid, uh, zeker als nu er dus van ijs zit, wordt er gestrooid met uh, fijne steenslag. Okay. Geen zout. Ja, er zijn wegen die worden gezout. En dat is echt een drama. Ja. Dat, dat, dat vreet de auto en even los van het feit dat zoutwater bevriest uh, als het kouder is dan 12 graden. Dus dan dooit het overdag en zodra uh, ja, s'avonds is de temperatuur verder wegzakt. Dan heb je dus één grote zwarte ijsbaan. Ja, ja, ja. Dat is handig. Dus er worden hier een heleboel maatregelen genomen die in combinatie met die winterband ervoor zorgen dat het dagelijks leven hier gewoon doorgaat de bus op tijd rijden. En ik in feite, als er sneeuw op de weg ligt, toch met 80 km per uur naar mijn werk kan. Ja. Vind jij dat het in Noorwegen goed geregeld is? De... Ja, ik vind dat het hier goed geregeld is. Ja. Ja? Moet ook wel. Een land dat uh, wat, wat zeven maanden winter heeft. Nou, nu, nu staat er bij jullie dan geschreven: van uh, gij zult uh, uw voertuig aanpassen. Maar is dat ook niet een beetje common sense of zo? Zijn, zijn er echt mensen die dan denken: van, nou nah, het is winter, ik ga mijn voertuig niet aanpassen hoor. Ja, zijn er van die mensen? Er is bijna niemand die dat denkt. Het, heeft, het staat in de wet, omdat meestal in het najaar uh, men te lang wacht met uh, die auto uh, winter maken. Uh -huh. Het is elk, elk jaar, ook hier is het, uh, is het weer dikke pret. De eerste sneeuw die valt, dan liggen de auto's her en daar in de greppel. Ah, oké. Okay. Niet... En dat is geen grapje. Het is ook in, uh, als de eerste sneeuw in Oslo valt, want daar wachten ze het allerlangst met uh, banden wisselen. Uh, het is één grote parkeerchaos. Het is wat dat betreft net Nederland daar. Uh -huh. Ja, oké, oké. Het is een klein beetje stokachtig voor de luie mensen, ja. Ik had het vorige week nog met, uh, met Quintus nog over de, de, de wijze waarop de automobilist uitgemolken wordt. Uh, hoe is dat in ja. Noorwegen? Ja, ik vind dat erg meevallen. De wegenbelasting is eigenlijk heel versimpeld. Je betaalt een x-bedrag per jaar voor een benzineauto. Je betaalt een x-bedrag per jaar voor een dieselauto. Uh, en bij diesels wordt er nog een onderscheid gemaakt of je een routefilter hebt of niet. Uh, afhankelijk van het bedrag wat je dan moet betalen. En het boeit voor de rest niet zo wat voor soort auto je daarmee rijdt. Mm -hmm. Als jij ervoor kiest om een Hummer te rijden op benzine. Als die onder die 3,5 ton klasse zit. Mm -hmm. Dan betaal je gewoon het, het bedrag voor een benzineauto. Hetzelfde bedrag wat je buurman betaalt voor zijn mini ja, ja. op benzine. Dus in dat opzicht denk ik dat het wel meevalt. Aan de andere kant. Als jij ervoor kiest om een Hummer te rijden. Eh, dan zul je ook meer brandstof verbruiken. En de brandstofprijzen zijn hier forselijk eh, hoog. Ondanks dat Noorwegen natuurlijk olie heeft. En een van de dingen die mij dwars zit, is dat de brandstofprijs in, in, in Oslo lager ligt dan de prijs hier buiten, in de buitengebieden. Uh -huh. Onder het mond van, ja, het is uh, makkelijker te bereiken, Oslo. Aan de andere kant, wij houden hier ook de economie draaien, hè? En in Oslo kunnen ze allemaal de bus nemen. Ja, ja. Kunnen wij niet, want er gaat voor twee keer per dag een bus. Ja. Dus ze zijn afhankelijk van de auto en dan is het niet helemaal reëel om uh, dan uh, hetzelfde te moeten, of meer te moeten betalen dan uh, op die plek waar ze meer keuze hebben. Ja, ja, ja. Dat is het enige wat, ik, wat mij dwarschit. Maar voor de rest, om nou te zeggen uitgebolken, nee. Wat betaal je als uh, voor wegenbelasting? Ja, uh, ongeveer 3000 kronen. Nou, hoeveel is dat? 375 euro per, uh, per jaar voor een benzineauto. En dat zal dan ongeveer 400 euro per jaar voor een dieselauto zijn, zeker. En, uh, Noorwegen is uh, tigmaal groter dan Nederlands. Ja. En daar wonen echt, hoe weinig mensen wonen daar? 4 miljoen of zo? Uh, 5 miljoen bijna. 5 miljoen bijna, oké okay, ja. Dus, uh, er ligt heel wat uh, kilometers meer asfalt, denk ik, dan in Nederlands. Ah ja, ja. Ja, ja. Klopt. <laughs> Ja, Wordt word er ook veel geflitst daar? Uh, ja, behoorlijk. Uh, er zijn wegen waar best wel veel ongelukken gebeuren. En uh, daar uh, worden regelmatig controles gehouden. Maar het is allemaal veel meer gericht op, uh, op veiligheid. Daadwerkelijk ook veiligheid. En, en ook hier hebben we inderdaad idioten die uh, uh, overal lak aan hebben. Uh. Uh, dus dat is, dat is heel goed. En voor de rest, uh, ja, maximum snelheid liggen hier uh, 80, 90 en op sommige snelwegen mogen we 110. En dat is eigenlijk ook wel prima. Het is ook wel genoeg. Ik bedoel, ik, ik, ik zou me op die smalle weggetjes niet erg veilig voelen als ik daar met 100, uh, 130 overheen zou, uh, zou mogen. Maar er zijn mensen... Ja, zijn er mensen die dat proberen? Ja, er zijn mensen die, die dat proberen. En uh, je gaat er hopeloos op. Als je 30 km per uur te hard rijdt, dan kun je, je rijbewijs wel zeggen. Oké. Okay. Ja. ja, goed. Zo. Nou ja, dankjewel dat je in ieder geval uh, weet hoe het, uh, <laughs> hoe het in Noorwegen zit. <laughs> ja. Ja, ja en, en, en misschien nog wel aardig om te vermelden. Het grootste gevaar hier op de weg, dat, dat is de eland. Ja, uh, ja, dat hebben wij hier niet, hè? In Nederland. Nee, die je in Nederland niet uh, allemaal een hert ook behoorlijk aankomt. Er zijn over het algemeen elanden aanrijdingen um, heel beroerd. Mm. Dat, dat beest dat slaat over de motorkap uh, en ja, de, de, de 400-500 kilo wat op je dak uh, terechtkomt. Ja. En er toch elk jaar weer uh, heel wat doden te betreuren. Uh -huh. uh, alleen daarvoor is het al verstandig om goed schoeisel onder je auto te hebben. En uh -huh. uh, dat je in ieder geval uh, een kans hebt om uit te kunnen wijken en op te kunnen remmen. Oké. Okay. Ja. Uh, ja. het ergste wat ik ooit heb meegemaakt is een hond. Maar uh, ja, dus het, er zit er een uh, flinke deuk in de bumper. Ja. Hoe zwaar is een eland? 500 kilo? Ja, 500, 600 kilo, 800 kilo als het groot is. Oeh, ja, ja. ja. Ja, dat zijn behoorlijke, behoorlijke grote knuffels die je ja, ja. op je motor uh, vangt. Ik heb zelf een keer een, uh, een reetje erop gehad, Oeh. Uh, die, uh, die kwam de weg over gestoven en uh, die, die raakte ik links voor. En ik besefte eigenlijk dat ik hem raakte toen ik hem door de lucht zag, uh, zag vliegen. Mm. Ja, dat geeft een behoorlijke klap en een hoop schade. En ik had, uh, de, de, de, de motorkap was krom en de uh, nou, mm. lamp lag eruit. Ja, uh. Is het dan niet zo, als je dan zo'n eland op je dak hebt gehad en je uh, auto is helemaal afgekoord, dat dan de verzekeraar zegt van, ja, maar wacht eens even meneer, je had geen winterband om je auto. Ik bedoel, ja, we hadden het eerder over, uh, over regels, van uh, ja, geef zult je zult uw auto uh, goed voorbereiden. Maar ja, is het dan eigenlijk niet ja, logisch dat de verzekering dan zegt van, uh, ja, wacht eens even meneer. Ja, ja, ja. Ik, nou nee, ja, precies. Uh, tot op zekere hoogte. Mm -hmm. Tot op zekere hoogte. Het hangt er een beetje van af. Nou was hier Een paar dagen geleden hebben ze hier een buitenlandse vrachtwagenchauffeur van de weg opgehaald. Mm -hmm. Die chauffeur die heeft een, uh, een moeilijke dauw gekregen. Want die reed rond met een trailer. Mm -hmm. uh, waarvan de banden uh, niet alleen zomerbanden waren. Maar also, ook nog een keertje spiegelglad. Mm -hmm. Dat ding had totaal niks uh, aan profiel meer over. Mm -hmm. Nou moet jij voorstellen dat jij dat achter jou hebt zitten. En uh, jij moet de noodstop maken. Want dan komt die eland die komt die weg overgerend. Wat doet die vrachtwagen? Ja, die, die, die glijdt door. Hè? En op zo'n moment denk ik dan, ja, er de, de, de ligt een deel verantwoordelijkheid bij die, uh, bij die chauffeur. Maar de, de, de, ook ten opzichte van andere weggebruikers. En als ze zolang zo, zo uh, dat soort gekken rondrijden, die de moeite niet nemen en dus ook het risico nemen een ander om het leven te brengen. Dan moet er of streng gestraft worden of je moet regels maken. Uh -huh. Nou is er voor vrachtverkeer zijn er natuurlijk regels gemaakt. Maar geloof mij, als jij met je personenauto uh, een, een dergelijke klapper zou maken. omdat je banden niet op orde zijn. Mm -hmm. dan zou je best wel eens voor. Uh, uh, ja, wat ze hier zeggen. moord voor suik. Hoe zeggen we dat in het Nederlands? Volgend tot moord. Uh, ja. de, de gevangenis in draaien. Ja. En de, de, die straffen zijn niet mals. Mm -hmm. Er wordt ook. wat dat betreft. ja. Je, je wordt vrijgelaten, want je inderdaad, als je in het zuiden woont, moet je het lekker zelf eten. Uh -uh. Want daar kun je het omgaan. Maar op het moment dat je dus inderdaad de wintersomstandigheden opzoekt en, je, en, en er gebeurt wat, dan, dan kunnen de straffen heel behoorlijk zijn. En dat ja. hangt allemaal vanaf hoe lang weet je dat je die kant op zal gaan, hoe lang rijd je er rond, woon je er. Dus ja. Goed, dankjewel nog voor alle informatie. Ja. Gedaan. ja gedaan. Uh, nee, maar goed, uh, ja, voordat we gaan afsluiten, wil je nog iets uh, toevoegen waarvan je denkt van, nou ja, hey, uh, dat ben je nog vergeten, Johan. Ja, nou ja, het enige wat ik nog ja, zou willen zeggen eigenlijk is een, een winterband uh, absoluut extra veiligheid biedt uh, in Nederland. En de gedachte in Noorwegen is, is natuurlijk niet alleen die veiligheid, maar ook, uh, hoe moet je dat zeggen, uh, je, je, je komt anders niet van je plek af. Ja, ja. Het, het is ook gewoon een noodzaak om met je auto weg te komen, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Uh, dus het zijn twee verschillende dingen. En in Nederland is het niet een noodzaak van je, van je Plek te komen, want ja, het, het zal ook inderdaad lukken met die, met die zomerband over het algemeen. En dan nou komt het veiligheidsaspect kijken. En in Noorwegen is het gewoon noodzaak. Je, je komt anders niet van je plek af. Uh -uh. Zo simpel is het. Nou, dankjewel in ieder geval voor, uh, voor, je, hele, voor je hele bijdrage. En uh, nou, ja, we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Ik uh, wil in ieder geval iedereen nog hartelijk danken voor het luisteren naar deze uitzending. En uh, nou, ik zou zeggen tot de volgende week. Hoppakee! Ja.